Europa en de Verenigde Staten hebben een principeakkoord bereikt over het opslaan van Europese gegevens in de VS. De Wall Street Journal meldt dat Eurocommissaris Jourova dat heeft gezegd. Maar in welke mate Amerikaanse inlichtingendiensten toegang hebben tot de data van Europese gebruikers is een van de zaken die nog moet worden uitgewerkt. Het nieuwe verdrag vervangt Safe Harbor dat eerder deze maand door het Europese Hof ongeldig werd verklaard. De nieuwe overeenkomst voorziet in betere controle door het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken op de bescherming van Europese data. Ook komen er onder meer strengere regels over het doorsluizen van gebruikersgegevens naar andere partijen. ABN AMRO gaat dit jaar nog naar de beurs. De eerste stap in de richting van de verkoop van de eerste aandelen is aangekondigd. De verwachting is dat halverwege volgende maand de prospectus verschijnt. Dan kunnen banken, investeerders en particuliere beleggers intekenen. En twee weken daarna is ABN AMRO dan weer een zelfstandig beursgenoteerd bedrijf. De totale verkoop gebeurt in stappen en dat zal minstens twee jaar in beslag nemen. ABN AMRO is zeven jaar in staatshanden geweest.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 om olympische vlag kan. Hij heeft de 193 VN-lidstaten opgeroepen om te helpen... bij het aanwijzen van atleten die ervoor in aanmerking komen. Volgens Baak zal het een symbool van hoop zijn... voor alle vluchtelingen in de wereld. En het maakt de wereld bewuster van de omvang van de crisis. Het IOC trekt er 2 miljoen dollar voor uit. Het weer... Het is droog, er is veel zon, later wat hoge bewolking. Het wordt van 15 graden in het noordoosten tot tegen de 20 graden in het zuidoosten. Dit was het Cfm, verkeersupdate, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat bij Knoppen-Badhoevedorp 4 kilometer file. A27 Breda-Utrecht bij Noorderloos 4 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de N44 Den Haag-Wassenaar bij Wassenaar 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Het is even na vier uur. Welkom terug bij Zalvert op Zondag. Bij C.F.M. je eigen lokaal omroep vanuit Zandvoorts. 24 uur per dag muziek en informatie. Je Felix en Ainda Barry aan het begin van uur drie van dit programma. En in uur drie de volgende onderwerpen. Luisteraars, het de derde uur. Uiteraard de vaste items zoals die daar zijn. Om half vijf het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Charlie. En om kwart voor vijf het gedicht van de week. Het is een herhaling, maar op vele verzoeken via Facebook...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 Zeggen over ons Niemand die heeft wat te hebben Niemand die roept niks te denken Niemand die kan ons iets zeggen over ons oh. Niemand die kan niks zeggen over ons Niemand oh.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 Uit de 3pm. Al 25 jaar CFM in Zandvoort. En jij bent erbij. Al 25 jaar CFM. En inderdaad, Nelson Mandela. Die uh, in die tijd een belangrijke rol speelde.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 This hit the Ice Cold. Michelle, fight for that white gold. This one for them doodle,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 Ik wil je En you in my arm, let me you with my time, Cause you know that I'm the weather keep you warm, Shaka. I'm making more than just a physical gene, I wanna you. you make me want to scream. Feel for you. you. uit de jaren 80. and I feel for you.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 Future.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 20 jaar. ZFM.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 is a ghost town Als we naar buiten kijken vanuit van de studio aan de Tolweg 10 hier in Zandvoort, dan zie ik dat het al een beetje schemerig gaat worden. Ja. Wordt al wat donkerder buiten. En uh, ja, dat betekent ook meteen dat we toegekomen zijn aan het uh, gedicht van de dag, Albert-Jan. Dat hoort al bij een beetje schemer. Het mooie gedicht van de dag. Ditmaal ingezonden door collega Willem Bruist. Voel jij je?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 Want dan, dan pas heb jij je zin. Dank je wel Willem voor het inzenden van dit gedicht van de week bij CFM.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 Zfm-Zandvoort.nl. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En hier is Zantana. ...van de zondagmiddag van Sierra Leone toch, Heerlijk. Heerlijk, hè? Joris Jor Santana in Holden. Het zit er alweer op. Drie nou. uur zijn weer voorbij gevlogen. Uh, Zandvoort op zondag zit erop. Maar de Formule 1-liefhebbers mogen vanavond weer aan de bak. Om acht uur. Vanaf acht uur de, uh, de Grand Prix van Amerika.